Twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Turkije wil gaan onderhandelen over een staakt het vuren in Libië... dat zegt de Turkse premier Erdogan... in een interview met de Britse krant The Guardian. Erdogan vreest dat de militaire acties in Libië... kunnen uitlopen op oorlogen, als in Irak en Afghanistan. Hij zegt dat de burgeroorlog in Libië moet worden beëindigd. Intussen rukken de opstandelingen steeds verder op naar het westen van Libië. Ze hebben al vier plaatsen op het Libische leger veroverd. Aanhangers van kolonel Gaddafi zijn de stad Sirte ontvlucht. De NAVO krijgt het commando over de militaire acties in Libië. De 28 NAVO-landen zijn ermee akkoord dat het bondgenootschap... de leiding overneemt van de Verenigde Staten. De Amerikanen willen zo snel mogelijk af van hun leidende rol... omdat ze ook al het voortouw namen in de oorlogen in Irak en Afghanistan. Het noordoosten van Japan is getroffen door een aardbeving van 6,5 op de schaal van Richter. Het centrum van de beving lag in zee voor de oostkust, zo'n 160 kilometer van de stad Fukushima. Volgens Japanse media is er een tsunami waarschuwing uitgegeven voor de regio en kunnen de golven een halve meter hoog worden. Er zijn geen meldingen over schade of slachtoffers. Eerder deze maand werd hetzelfde gebied getroffen door een aardbeving... van negen op de schaal van Richter. Het dodental van die beving en de daaropvolgende tsunami... ligt boven de 10.000. Greenpeace heeft gisteravond het schilderij De Schreeuw van Edvard Munch... geprojecteerd op de kerncentrale in Borsele. Het gezicht was gestileerd in geel en zwart... waarbij de ogen en het mond het logo van kernenergie vormden. Greenpeace vroeg met de actie aandacht voor de gevaren van kernenergie... Volgens de milieuorganisatie kan een crisis zoals die in de centrale van Fukushima zich ook in Borselen voordoen, al is de kans erg klein. Het weer, het is helder, in het noorden vriest het nog een paar graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnige lentedagen met temperaturen tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's nacht van het goede leven. Zijn je panners nou zo dom? Iemand daar heeft een paar nullen te veel gelezen in die kerncentralen. De straling was 10 miljoen keer te hoog. Al die technici gelijk wegrennen, ja, dat haalt je de koekoek. ook. Maar het is wel een heel raar getal. Je kan natuurlijk ook even je bril opzetten. Maar de Hollanders kennen er ook wat van, hoor, daar in Libië. Wat is dat nou? De helikopter komt tussen vier en zes. Je zegt toch half vijf of vier uur, of het is desnoods vijf voor zes. Hè? Het is de wachtkamer van de dokter niet. En het kantoor was dicht, dus hebben we het toch maar gedaan. Ja, dat gezicht van die hele, dat staat ook wel een beetje op. We zijn gesloten. Oorlog? Liever niet in lunchtijd. Ja, ja. En tussen neuzen neus door... zijn er al wel weer 127.000 kippen in Zeeland doodgemaakt... vanwege de vogelgriep. Eh? Anders werden ze misschien ook geslacht en gebakken... maar hadden ze toch nog wel even te leven. Maar was het een legbatterij, dan is het weer niet zo erg... want dat is geen leven. Maar als ze losliepen en buiten, dan wel. Maar daardoor zijn ze dan misschien weer besmet. Want het kwam door wilde vogels. En trouwens over eieren gesproken. Die moeder van 63. Alles goed en wel, maar van wie was dat ei? Ja, mensen hebben een hoop te bedenken over het nieuws. Je kunt het natuurlijk ook allemaal gaan betwitteren. Daar heb ik af en toe trouwens best zin in. En dan kan ik het er gewoon wat sneller uitgooien door de dag heen. Dan ben ik het kwijt. Nou, misschien ga ik dat nog wel doen ook in de toekomst. Tweet, tweet, tweet, tweet. Them. Ah, heerlijk. Het is Slim Wailert trio. En daarvoor natuurlijk de Groentevrouw. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Ja, de Groentevrouw, ze wordt toch steeds spitser? Onze leervrouw in de nacht. Eh, erg opwekkend. Kijk vooral nou eens naar haar site, hè? En blijf er een uurtje hangen: www.groentevrouw.com. Eh, niet nu dus, want nu moet u eerst luisteren naar mijn gast. En uh, u kunt ook reageren, dat, dat wil de groentevrouw ook wel eens weten. Op, uh, dat kunt u doen op www.adelinevanlier.nl of op haar eigen site. Maar geef toch ook eens een complimentje. Ja toch, lang leven Marjan Luif. Zo, dat moest ik even kwijt. Ja. Maar uh, uh, absoluut niet nu naar haar site gaan, want u moet blijven luisteren uh, naar mijn gast vannacht. Welkom, Lea. Dankjewel. Lea Rosier, Ik ben heel, heel erg vereerd, want uh, uh, ik mag uh, de wereldpremière op de publieke radio. Ja, klopt. Toch? Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, ik heb al een keer het nummer van je gedraaid. Hè? Ja, dat weet ik. Weet je, heel dankbaar. Uh, deze week zat je nog lekker uh, in, uh, te, te, uh, te zonnebaden in uh, Egypte. Ja, klopt. Heerlijk op vakantie deze week. Met je hele familie. Ja, met de familie. Dat is een topweek. Nou, oké, okay, Ik er weer helemaal tegenaan. Ja. Lekker bruintje. <laughs> ja, zeker. Eh, vandaag nog gerepeteerd met de band. Ja, meteen uh, weer terug repeteren met de band. Het ging supergoed. Ze hebben goed geoefend toen ik weg was. Dus uh, ja, het zit er goed in. Maar, maar ze konden helaas niet mee? Nee, helaas konden ze niet mee. Het was toch, toch net ietsje te laat voor ze. <coughs> ze, moet maar morgen ja, ze moeten weer. er nog aan gaan wennen. Want ik ga ze nog wel meer op sleeptouw nemen. Ja, precies. <laughs> nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, laten we één ding gelijk eventjes uitleggen. Irie, I respect I eternally. Of zeg ik niet goed? Nee, het is <laughs> nee. <laughs> nou, heel mooi bedacht. Maar het, is, het woord is Irie. Het is een Jamaicaans woord. En het betekent gewoon, uh, ja, alright eigenlijk. Een soort van, of goed, positief. Heel positief. Oké, okay, nou goed. Irie, Irie. Iri. En, ja. en haar le jouw leven is Irie? Zeker, 100% Irie. Nou, laat eens horen. Want uh, je hebt zo'n grote liefde voor, voor dat eiland uh, Jamaica. Ja. Ik heb er zelfs een liedje over geschreven. <laughs> Zal ik het maar eens gaan zingen? Ja, doe maar. Oké, okay. ga ik even naar de zingmicrofoon. Ja. Die staat hier achter. Lea. Music is music, if you want to play music, play. can play music, if you, have to be, you want to play music. Ja, Listen to the sounds, the sounds from Jamaica. Dance to the tunes from Jamaica. Move to the rhythm from Jamaica. Learn from the sounds from Jamaica. Jamaica, I'm going to be a king down me. Get more in a dope style up marley you might teach about selassie johnny has more tells about the truth and rights and peter kosh fight against apartheid Tennessee, i bring the alarm georgia marlon working on the ganja farm see them working on the ganja farm. one more time Listen to the sounds, the sounds from Jamaica, dance to the tunes from Jamaica, move oh, oh, oh, to the rhythms from Jamaica, learn from the sounds from Jamaica, Jamaica, I'm going to leave me and I teach the Sarah Wilson in a dancing mood, burning spear brings the brain, food and the scientist dogs it in the tradition of the roots, Wayne Smith yes, under <laughs> his same and Bunny Wills is his youthsman stunking, out and I not, not pop, no style, John Holt wants to linger for a while, yes sir, he wants to linger for a while. Skylar King, like Augustus Pablo is the Melody Gagging, Dennis Brown, let the love in, Yellow Man, right. Sir Joseph in in my move, the international art, the mighty diamonds need a roof, corner of shall not remove move. Dus dat moet ik nog even uitleggen. Uh, uh, trouwens, uh, iets anders, Anne. Het klinkt heel erg alsof ik in een vissenkom zit. Hier. Ik zei uh, Anne, is een technicus. Zit dus je in een fysiekom. Ja, het, klonkt, het klinkt heel raar. Oh. Zij, Anne, goed, het, misschien ligt het, zit ik hier naar een verkeerde ding te luisteren. Ik wil nog even zeggen, Lea, dit, uh, Lea zingt dit live bij een, uh, ja, bij een, een, een, een het staat op een cd'tje. Het ja. is muziek die je wel helemaal zelf gemaakt hebt. Ja, dat klopt. En allemaal, is het, zijn het echte instrumenten of heb je... Uh, nee, het, ja, ik heb wel een paar echte gitaren ertussen. Maar het meeste heb ik uh, digitaal opgenomen met een midi-keyboard. Waarin je elk geluid wat je maar wil uh, kan laden, zeg maar. En daarmee kan je dus eindige composities maken. En jezelf, je eigen stem ook dubbelen. Ja, en, uh... ja ik uh, neem ook alle achtergrondzang op, inderdaad, zelf. Dat vind ik het leukst om te doen, alle harmonies en achtergrond. Het ja, ja. is echt uh, top. Ik ga eventjes uh, opzommen wat er in de rest van het programma komt. Uh, film, ik zag uh, Black Butterflies, ja, over het turbulente, maar korte leven... van, het zuid van die zuid afrikaanse dichteres Ingrid Jonker... Ja, het was Nelson Mandela die haar uh, citeerde hè, bij zijn eerste reden in het parlement in 1994. En Paula van Oest uh, die regisseerde Carice van Houten als die Ingrid... en Rutger Hauer als haar hardvochtige rechtse vader. Nou, het is een bijzondere film. Maar ook de muziek hè, die uh, Sean Bergen, Han Reiziger en Felix Strategieën maakten... op de gedichten van uh, Ingrid, uh, laat ik ook weer eventjes horen. Uh, Picasso in het Van Gogh, ja waarom ook niet hè? Bent u er al geweest? Dat is het werk van uh, Picasso uit de periode 1900-1907. Hoe Picasso als uh, 19-jarige dan nog uh, onbekende schilder naar Parijs komt... voor de wereldtentoonstelling... en binnen zeven jaar tijd zich ontwikkelt tot de leider van de avant-gardisten... De nou, hoofd- van het Van Gogh Museum, uh, Martin Becker die leidt ons rond. Nou, het toneel heb ik ook gezien. Uh, Strimberg schreef uh, Freule Julie in uh, 1888. Nou, hij hoopte dat het een klassieker zou worden. Dat uh, is een stuk over standsverschillen, en over de strijd tussen de seksen. En uh, toneel op Artemis uit, uit den Bosch. Nou, die liet die Freule en die huisknecht spelen voor, uh, twee zeer, door twee zeer getalenteerde Vlamingen. En ik maakte een compilatie daarvan. Uh, nog meer toneel. Ik ben een enorme fan van De Weren. de Nederlands-Belgische repertoirevereniging. Ze is een maandelijkse samenwerking van groepen als Discordia, de Barland, de Wolf en de Rovers. En, en nog nou, heel vaak weer andere. Nou, die, die, en komende week hernemen ze langs de Grote Weg. Dat is de allereerste toneel- uh, ene acteur die Anton Tjechhoff... Uh, schreef en die het Barre Land al eerder opvoerde... in het Holland Festival in 1998, geloof ik. Zo is ook verfilmd trouwens door David Lammers. Nou, in eind januari uh, zag ik ook een andere prachtige heropvoering... van, uh, van uh, door de veren en dat was... Het toneel is de kras van Judith Hertzberg. Over de moeder waar steeds maar wordt ingebroken, maar ja, waar niets verdwijnt. En over haar kinderen dan met partners die langskomen. En over het inzicht dat die moeder verwerft over haar eigen leven. Weer gespeeld door met name Annette Kauohove als de moeder. Nou, daar laat ik u ook fragmenten van horen. Boeken, uh, ik, nou, ik heb er drie verslonden deze week, niet te geloven. Eerst las ik de vierde roman van Jolanda Entius, het kabinet van de familie Staal. Bijzonder geslaagd zijn familiegeschiedenis die eh, dicht bij die van Jolanda zelf ligt. Ouders die vanuit een, een slachtofferschap... niet kunnen meevoelen met de mensen om zich heen. En ook niet met hun eigen kinderen. Nou, stuitende verhalen, maar met humor... en met een vaardige, onopgesmokte, onopgesmukte pen geschreven. Nou, Benny Lindelaufs roman uh, De Hemel van Heijvies... die won deze maand de prestigieuze Woutertje Pieterse prijs... Hè, voor literaire jeugdboeken van hoge kwaliteit... Nou, ik vroeg het boek aan bij de uitgeverij Querido... en die gaf mij gelijk ook zijn vorige boek, Negen Open Armen. Ze sluiten namelijk aan, maar je kan ze ook helemaal loslezen. Wat een heerlijke boek. Oh, ik las ergens in een recensie. Gabriel Garcia Marquez, 100 jaar eenzaamheid voor kinderen. Nou, er zit wel wat in. Oh, wel. Is het wel een jeugdboek? is gewoon voor iedereen. Ik vind het echt een enorme aanrader. Nou, Als u wilt weten hoe, uh, nog meer daarover... dan moet u dus wakker blijven tot kwart voor zes. Goed. Of morgen. Gewoon terugluisteren op de website www.adelinevandlieb.nl En uh, nou, dan kan je ook op uh, podcasten podcast abonneren en uh, whatever. U kunt ook mailen naar KRO.nl Vind ik ook altijd leuk. Nou, wat verder nog. Oh ja, nou ja, Rex van Beuningen. Uh, die heeft nog een uh, muzikale dwaling recht te zetten. Jan schreef weer een mysterie van uh, Emily. En ja, die zog weer een uh, lekkere oude meuk bij elkaar. Pff, nou, ik ben klaar, Lea. Dus, uh, <laughs> dus, uh, dus jij mag Volle weer. Volle avond. Wat ga <laughs> je zingen? Uh, wat ik nu ga zingen, heet Question Reality. Dat is uh, een liedje, heb ik zelf geschreven. En deze muziek is geremixed door Tony Dubshot. En wie is dat? Dat is een... Uh, Producer, om het zo te noemen, waarmee ik veel samenwerk. Is hij gewoon hier in Nederland? Ja, is in, uh, in Leiden woont hij. Ja. Ja, dus. Uh... Nou goed, laten we horen. Deze okay, question reality. Alright. Snel naar de microfoon. Naar de microfoon. Completely. Boy, what, you one? It might sound like sensibility. Could be failing the unity while harming humanity. Harming humanity. What's Was it, it for you, you? is for someone else early. You, you get, get the hair straight, then want curly. Know your place in this big rat race. The worries that they want to keep on, you can liberate. Some narrow through a life, while well you can take it slow. Some still have to learn what you already know. When you're going to stop, to get chill, go in peace and harmony. I don't wanna see them sufferers suffering. What's perfect? perfect? Perfect. only Jaja can see. Perfect. Only Jaja can see. Jack can see, skiply dung dong, skiply dung dung. Say only Jack can see what's perfect in our reality should not create criminality. Me say, question authority, question authority. What creates one's knowledge of? ook op mijn single EP die komt uit op 1 april ja, kom zitten oh. yeah. ja ik heb het wat zei je <laughs> nee <niks. laughs> um, ik op jouw site uh, uh, zeg ik staan je huilde niet maar zong al als ja, baby dat ik... zei mijn moeder altijd dat is echt wel waar dus mm -hmm. ja die zei dat ze dan langs mijn kamer liep en dat is echt zoiets van, wat is dit nou weer voor raar geluid? En dat ik gewoon lag te zingen in mijn wiegje, terwijl ik nog niet eens kon praten. Maar echt een soort van... Uh, ja, ze zegt zelf buitenaards. Buiten dus misschien ben ik wel gewoon een alien of zo. <laughs> nee, je... maar dat vond ik dus wel tof, eigenlijk. Want je, want je, je bent de, de helft van een tweeling. Je hebt een tweelingzus. Ja, tweeling, zus. ja en, heel de, blij mee. En die zong niet... Uh, ja, ook. Die zingt ook heel veel. We hebben ook altijd heel veel gezongen samen. Maar uh, ja, die heeft er misschien iets minder passie voor dan ik. Maar toch heb ik uh, ja, heel veel harmonies ook geleerd door met haar samen te zingen. Hey, kom je uit een muzikaal gezin? Uh, ja, zeker wel. Niet, ja. Mijn moeder speelt piano en mijn vader gitaar. En ja ik denk dat ik daardoor toch ook wel heb uh, opgepikt. Omdat die instrumenten er altijd stonden. Dus die heb jij ook gewoon bespeeld? Ja, al precies. Ja. ja. Ik was, voelde me altijd aangetrokken tot piano, sowieso. Ik zat er heel gauw achter. En les gehad ook? Ja, ik heb zeker wel wat les gehad. Niet heel lang, maar wel een goede basis gehad, zeker. En, en wat voor muziek draaiden je ouders thuis? Weet je um, mijn moeder viel uit uh, New Orleans en zo. Uit, uh, ja, ik weet niet precies hoe je... Het is niet echt blues. Het is een soort van, ja, blues en uh, Motown-achtige muziek, denk ik, van alles wat. En mijn vader ook van alles wat, Britse muziek ook veel. En mijn broer draaide altijd heel veel reggae. Dus daar heb ik dat weer Oh, oké. Okay. Ja. En jouw broer is ook een goede drummer en bassist? Ja, klopt. Hij heeft heel veel talent daarvoor. Hij mag wel wat harder eraan werken, maar dat weet hij zelf ook. <laughs> ja, ik, ik heb hem ook ontmoet en uh, nou, toen was hij nog helemaal in, in het gamen. Ja, maar daar gaat hij nou wat minder... Uh, <laughs> ja... Gelukkig uh, houdt het op een gegeven moment op <laughs> met gamen. Als je talent hebt. <laughs> ja, is dus zonde. Ja, precies. Ja, precies. Hey, en toen je naar de middelbare school ging... Uh, dan heb je vast weer... dan verandert je smaak. Wat, wat vond je toen mooi? Um, nou, toen ik echt... toen ik twaalf was... toen ja. ik naar de middelbare school... toen vond ik eigenlijk klassieke muziek heel mooi. <laughs> Mozart en zo. En toen uh, ben ik gaan luisteren naar No Doubt. Dat is een band uit Californië. En Sublime. Dat is ook een band uit Californië. En... Sublime, ja, want je hebt dat meegenomen, dat is misschien wel ja. leuk. Want, uh, <tus> hoe, hoe, ja, vertel eens iets over Sublime. Dat uh, is een band, uh, uh, drie gasten, een zanger die ook gitaar speelt... en een drummer en een bassist. En die maken een soort van ska, reggae, hip hop, rockachtige mix die heel relaxed is ook als je surfer bent of skater... of weet ik veel hoe je dat wil noemen. Ja. Dus ja, ik weet niet, ik heb er altijd uh, superveel van gehouden. Hij heeft ook heel veel reggae-invloeden in zijn muziek. Ik denk dat het, dat me wel heel veel aantrok erin. Ja. Ik heb zelfs een tattoo op mijn pols van... Die Kijken. Band. Ja. Oh, wow! jeetje, wanneer <laughs> heb je dat gezet? Um, toen ik 19 was of zo, alweer een tijdje geleden. Wat zie ik nou opeens, wat leuk, die nagels, die ja. nagellak zijn ja. in de, de kleuren. De kleuren. <laughs> rood, geel, groen. ja. Zullen dus we iets laten horen van Sublime? Heb je meegenomen? Ja, ik heb een nummer meegenomen dat heet DJ's. En dat is uh, ja, echt een, eigenlijk een van mijn favoriete nummers. Je hoort echt zo de reggae en dancehall stijl erin. Maar het is nog wel echt zijn stijl van die zanger Bradley Nowell heet die. Wat Ja, hadden we niet nummer 1 van de cd? Ja. Weet je het zeker? Ja. Anne? Als nu dj's. All of the dj's. Doet het cd? All of Ja, dj's surely have taken a lesson. Start talking trash and I'll come with my Smith Wesson. I'll be the cornerstone Oh, but there ain't nothing wrong Ain't nothing right And still I sit and lie awake all night Oh, I love the DJs Surely I'm taking a lesson Try talking trash And I'll go with my Smith Wesson En dat heeft de zanger zelf niet gedaan? Nee, niet echt, nee. Hij is uh, 96 overleden aan de heroïne. Helaas, helaas. helaas. Uh, wanneer ging jij voor, voor het eerst zelf muziek maken? Um, nou, dat ik echt ging zitten om een liedje te maken. Dat was denk ik toen ik 16 was en uh, gitaar begon te spelen. Maar dan waren het meer een beetje vage halve liefdesliedjes... Ja. En ik ben eind 2009, begin 2010, echt uh, er hard voor gaan zitten. Echt hard begonnen om die liedjes neer te zetten. Maar je bent dus, dus eigenlijk al die jaren... Uh, al, je was er al tien jaar mee bezig. Ja, precies. Maar, um, um, uh, hoe heet het nou? Uh, waarom is het dat die reggae? Alleen die reggae-muziek? Hmm, ik weet het eigenlijk niet precies. Ik word er heel blij van, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. En ik vind de boodschap die reggae heeft vaak heel prettig en heel fijn. Van blijf positief, maar weet je, niet, niet uh, te... Ja, je moet nog wel wakker blijven en doorhebben wat er gegaan is in de wereld. Dus je moet niet de hele dag stoons zijn? Nee, niet de hele dag stoons zijn. <lacht> nog wel af en toe eventjes het nieuws lezen. <lacht> nee. <lacht> ja. nee, maar ja, en, uh, ja. ik vind het gewoon hele goede muziek. Want je bent er heel erg in gedoken. Dat heb je al uh, mm -hmm. bewezen met het eerste nummer wat je uh, zong. Jamaica. Ja. Waar je ook allemaal die kleine citaatjes doet ja, van, van die grote zangers. Ja, ik ben ook wel een beetje een obsessief persoon. Dus ik denk dat ik gewoon... Ik ben een beetje obsessief met reggae. Maar dat is eigenlijk alleen maar gezond. Oh ja? In plaats van obsessief zijn met, weet ik veel, met iets anders, dan. iets anders, dure dingen of mode, dat is duur namelijk. Ja, precies. <laughs> ja. Terwijl je daar ook alles vanaf weet, ja, van mode. op zich ook wel, ja. Ik Want heb... je, je bent natuurlijk uh, model. Ja, ik werk al jarenlang als model. Het is ook echt hartstikke leuk. Ja, vind je het leuk? Ja, het is echt leuk werk. Vooral omdat ik met zoveel creatieve mensen dan uh, aan het werk werk. Uh, kan. Je zit, jij zit bij een, een heel chique, een heel hoog uh, aangeschreven modellenbureau, hè? Waar, waar echt alle, alle... Ja, oh, uh, zelfs Doutzen Kroes zit uh, bij uh, ons bureau. Ja, precies. Maar maar... Het is natuurlijk chic, maar het is natuurlijk super aardige, gezellige ja, mensen. Ja, natuurlijk. Maar, uh, uh, nou, nou komen we opeens op dat modellenwerk te spreken. Uh, Nederlandse modellen hebben een hele goede naam in de wereld. Ja, dat klopt. Ik weet niet waarom. Jij weet niet waarom? Nou, ik denk misschien toch wel omdat we vrij nuchter zijn... En uh, ja, toch wel heel erg appreciëren dat, dat soort werk. Omdat ja, elk meisje wil dat. Misschien zoiets. Het ja, moet je... vrij nuchter zijn dat je het dan extra kan appreciëren. Werk je wel eens met. Uh, kom je wel eens in contact met, met andere modellen uit andere landen? Ja, Jazeker. Ja. En, en, en merk je dan een verschil? Um... Ja, echt toch wel dat, dat uh, Nederlandse meisjes minder dat gedoe hebben met die competitie. Zoals sommige Russische meisjes, die echt niet aardig voor elkaar zijn, weet je. Ja, ja, ja. Of in Amerika zie je ook wel in die shows. Dat is echt, uh, dat iedereen wel zo graag uh, winnen, om het zo te zeggen. Maar in Nederland zijn, ja, het, ik, ben, het, ik heb echt superveel vriendinnen eigenlijk, die ook model zijn. Ja. Het is geen competitie eigenlijk. En doe jij uh, veel modefotografie of, of, of shows lopen? Ja, het meeste mode, omdat ik niet heel lang ben. Ik ben eigenlijk iets te klein als model. Dus ik ben al best dankbaar dat ik zoveel modelwerk heb kunnen doen. Ja. Want je moet 1,76 zijn, geloof ik. En ik ben 1,74. Oh, ja, dat maakt heel veel God. uit. Ja, uiteindelijk maakt dat best veel uit, die twee centimeter. Gek genoeg. Waanzinnig. <laughs> ja. Hé, hey, maar en ben je nou van jezelf zo... Zo, zo, zo dun, ja. <laughs> Ja, omdat je, je tweelingstjes dus helemaal neemt. Nee, precies. Maar het zijn ja. twee eitjes. Hè? Dus ja, zijn, we een... zijn twee eitjes. Dus <laughs> we zijn twee hele andere eitjes geworden. Ja, ja. Hey, en en, en, en wat, is, wat is je grootste valkuil in, in, het, in dat werk als, als uh, model? Mm, de, geen idee eigenlijk. Ja, soms dat je, dat je een kans hebt om veel geld te verdienen... en het niet altijd doorgaat. Dus dat is dan iets wat, wat een beetje lastig eraan is. Maar voor de rest... Top, of heb je ook wel eens zoiets van, uh, ik verdien hier wel veel geld mee, maar wil ik dit bijvoorbeeld wel? Of, uh, ja, dat, dat heb ik vroeger wel vaak gedacht. Maar ik denk nu, van het is zo'n kans om met uh, iets leuks gewoon veel geld te verdienen, wat ik weer in mijn muziek kan stoppen. Ja. Ik denk van, uh, ik ga het niet, niet mee stoppen als het nog niet hoeft. Nee, want dat besluit heb je dus vorig jaar, of uh, bijna anderhalf jaar geleden genomen, van ik ga gewoon nu voor de muziek. Ja, precies. En, uh, Hopen dat ik een beetje rond kan komen met modellen Precies, en dat modellen gewoon nou, ja, lekker voor de gewoon, zee. Want het ja. is heel moeilijk om van de muziek te leven. Ja, he, dat weet je. Is het ook. Ja. <laughs> maar ik ga er toch voor. Ja, tuurlijk. <laughs> nou, en, en door dat modellenwerk heb je natuurlijk ook veel gereisd. Ja, klopt. Daar, dat is echt, uh, ik heb zoveel zo mooie plekken gezien. Waaronder Jamaica. Dankzij modellenwerk ben ik naar Jamaica gegaan. Dus dat zijn allemaal goede ideeën. Ja, hoe ideeën. was dat daar? Ja, super tof. Echt... Uh, ja, ik wist niet echt wat ik kon verwachten, maar het was echt zo dat ik overal reggae hoorde. De mensen su waren super aardig. en ja, als mod Voor modellenwerk zie je dan net wat meer dan als je op vakantie bent. Want we gingen dan naar de jungle bijvoorbeeld voor een shoot. Of gewoon uh, echt een soort privéhuis van mensen die er al jaren woonden. Ja, dat is toch allemaal. Dus dat is dan echt leuk om het van die andere kant te kunnen zien. Kingston is ook niet, niet de veiligste stad in de wereld? N maar ja, volgens mij wel, hoor. Nee, <laughs> <laughs> nee, Amsterdam-Oost is erger. <laughs> oh, oh, nee, dat word ik ook. <laughs> nee, Kingston is echt heel erg, volgens mij. Ja. Ik zou er niet graag heen ja. gaan. Ik hou niet van uh, gewelddadig gedoe. Nee. Die, die, die reggae uh, die staat ook uh, heeft eigenlijk ook een politieke kant. Hè? Mm -hmm. En daar, heb jij, daar kan je wel achter zetten? Of? Ja, op zich wel. Het Me is meer zo dat de ja, politiek een beetje antipolitiek. Ja. Nee, omdat, ik bedoel, zo iemand als Lassie, Selassie... Dat, daar kan je toch echt niet meer mee wegkomen? Of? Nee, bijna niet. Als je bedoelt dat wat hij... Ja, gewoon als, als god zijnde of zo. Ja hou, op. ja, hou nou toch op. Nee, ja, de meningen zijn daarover verdeeld. Maar ik heb meestal zoiets van... ja, ik vind de geschiedenis allemaal heel interessant... en de verschillende oogpunten en hoe mensen erover denken. Maar ik heb dan weer mijn eigen ideeën erover... En uh, ik weet nog niet helemaal of ik die de wereld in ga zenden. Nee, nee, nee, oké. Okay, dat ik mensen mensen ga beledigen of zo. Of juist niet. Nou ja, dat, ik vind dat die kanten, ik vind dat, dat positieve, dat zingen. Dat, ja, uh, precies. Dat is allemaal uitstekend. En het is interessante antropologie wat erachter zit. Ja. Ga je nog een lied zingen? Uh, vooruit. Nog vooruit? <laughs> nog een liedje. <laughs> ik denk uh, Mountain Tune. En dat is gewoon... Uh, oh, ja, dan wil ik je ja, ook okay, even vragen. Oh, ja. Want uh, die, die, het is natuurlijk uh, um, uh, in de reggae, well, in Jamaica, die hebben eigenlijk een soort eigen taal. Ja, patois heet dat. Ja, patois. Want uh, bijvoorbeeld uh, Uptown Top ranking. ranking. Kan jij dat, kan jij dat even, even voor, mij, voor mij vertalen <laughs> wat ze zingen? Um, tja, Uptown Top Ranking, waar staat het eigenlijk voor? Geen idee. Volgens mij is het het liedje met de meest obscure tekst. Ja, Simirmi Pantz en Tien. Ja, het is echt een leuke tekst. Ik up, Ja, ik doe het maar fonetisch mee. Ja, ja dat is een superleuke tekst, ja. ja. Want het is net zoals Irie, of eerie, Irie, nou, Irie? Nou, ja. Irie. Precies, maar zo zit het natuurlijk vol met woorden. Want hier heb je een man van Tune. Ja, Tune, inderdaad. In plaats van song. Ja. En in plaats van understand zouden ze overstand zeggen. Want het is... Uh, soort van de taal, het Engels positief maken. Terwijl net wat anders dan het Brits maken en net iets positiever. Dus oh. so In plaats van weekend zou je dan strong end zeggen. Dat oh, okay. zeg maar het, ja, het positief maken. Van, ik vind dat super leuk. Ja, understand, overstand. I understand ja, you. Ja, overstand. overstand. <laughs> ja, leuk hè. Nou, begrijp ik hem pas. Ja. Mm -hmm. Oké, okay. nou goed, we gaan lekker jouw mountain shoe. Ik ga even tune. lekker zingen. <laughs> tune en schrijf je dan nog met C H DUBBEL O N. Was ja, tune. Tune. Leia! Looks upon my garden, keeps our snails, that's what it is. Looks upon my garden, keeps our snails, that's what it is.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 The wise men say, I got, I got, I call your name I call, I call your name I say I call your name I got Floats upon my garden, geeks are snails, that's what it is a mountain then there is no mountain then there is We see the caterpillar shed its skin to find a butterfly within caterpillar shed its skin to find a butterfly within first there is a mountain then there is no mountain then there is a mountain and there's no mountain and there is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 I feel so irree. dat eventjes op, uh, op Facebook te zetten. Dat, uh, dat mensen moeten luisteren naar je. Oh, heel goed. Ja, toch? Met, het lukt niet bij die computer. Nee? nee. Goed, oh, ja. nou, in orde. als het is gelukt. Ja. <laughs> um, die, die, die teksten, die komen gewoon bij jou zo aanbaaien? Of hoe gaat dat? Um, ja, sommige heb ik al heel lang liggen. Van sommige liedjes heb ik al, terwijl ik op reis was geschreven als model. En soms schrijf ik, terwijl ik gewoon naar de muziek luister, schrijf ik wat er in me opkomt. Of ik ga gewoon een beetje opzingen en dan ja, het komt de laatste tijd eigenlijk allemaal vanzelf, de, de liedjes die ik schrijf. zijn wel top. Ja. Ik ben ook echt de hele tijd mee bezig, dus het zit allemaal ja. voor in mijn hoofd. Nou goed, maar, we gaan even terug naar het moment van de eind eh, 2009. Je zegt, oké, okay, ik ga voor die muziek. Ja. En heb je toen een plan gemaakt van hoe je het aan gaat pakken? Um, nee, toen niet, nog niet echt. Nou ja, ik had gewoon zoiets van, ik moet zoveel mogelijk materiaal hebben. Dus zoveel mogelijk liedjes maken, teksten schrijven en dan een soort cd'tje maken. En ja, zo, zo heb ik dat gedaan eigenlijk. Ja, want je bent natuurlijk in je eentje. Je, hebt, je maakt thuis, je, zit je gewoon lekker te pielen en uh, maak je muziekjes. Want, uh, en nu zing jij mee met een cd, hè, ja, waar, waar alle muziek uit een, uit een doosje komt, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ja, hoe kom je dan aan een band? Uh, nou, ik had een keer een optreden. En toen was daar toevallig iemand die dus in, nu in mijn band zit. En die zag mij en die heeft mij gemaild dat ze of een keer iets samen konden doen. Dus ik had dat in mijn achterhoofd gehouden. En toen, uh, ik nu mij een reggae-wedstrijd. Dat is de European Reggae Contest. Ja, ja. En daar had ik eigenlijk een band voor nodig. Dus ik dacht meteen aan het mailtje van uh, die jongen. Dus ik denk, nou, ik ga hem even terug mailen... om te kijken of die band misschien mij wil supporten, weet je... voor die contest. En sowieso. Ja. ja. Nou, zodoende hebben we geoefend en dat klikte meteen zo goed... dat. Uh, ja, ik denk dat het gewoon mijn vaste band gaat blijven. Nou, wat... United Colors. United Colors. met welke jongens hier in Amsterdam? Uh, nee, ze wonen in Alkmaar. Ja. Oké. Okay. Precies. Dus je band moest nog naar Alkmaar? Om te ja, ik moet nog steeds even met de trein naar Alkmaar. Maar ja, dat uh, daar heb ik het allemaal voor over. Ja. Natuurlijk. Um, je, je hebt het over, uh, want je had mij ook gemaild van uh, Annelien wil je eventjes uh, stemmen op ja, mij? Ja, precies. Want wat is dat, de European, ik heb natuurlijk gelijk op je gestemd, ja, begrijp je? Ja, dankjewel. De European uh, uh, Reggae Contest, wat is dat? Nou, het is een van de weinige soort van reggae-talentenjachten, om het zo te noemen. En uh, ja, er doen allerlei bands uit Europa uit mee, of, uh, aan mee. En uh, ja, we, ik heb me opgegeven. En als je wint mag je geloof ik op allerlei festivals spelen. En, of nou, in elk geval als je door de, de uh, voorrondes komt. Dus ik ben ja. heel benieuwd. Het zijn bijna afgelopen de stemmingronde. Hoeveel heb je? Ja, ik, ja, kan ik, uh, zien. ik heb er nu, maar het klopt volgens mij niet. Ja, misschien klinkt dat een beetje stom, maar het is nogal blijven hangen op 176. Maar de hele band en ik hebben zoiets van, hè, maar we, we weten gewoon dat heel veel mensen aan het stemmen zijn, maar het ja. lijkt alsof er geen stemmen meer bijkomen. Dus ja, dus misschien, misschien is het iets technisch fout. Ja, dat hopen we heel erg. Of uh, mensen liegen dat ze stemmen, maar ik heb gezien oh. dat. Uh, ik weet gewoon dat heel veel mensen hebben gestemd voor ons. Nou, anders moet eventjes de luisteraars oproepen. Wat is het adres van die site ook weer? Uh, je moet dan gaan naar www.reggaecontest.eu. En dan kan, je, ja, dan kan je daar de selectie vinden. En dan moet je stemmen op Alea, Rosier en United Colors. <laughs> ja, ja, heel nou, graag. Dat zou wel leuk zijn. We willen zijn. zo graag meedoen. Ja, ja. <laughs> maar het moet natuurlijk toch wel heel anders zijn om met een band te ja, spelen. Want het dat is, is voor echt jou geweldig. Voor het eerst. Ja, ik heb nog nooit deze liedjes met een band gespeeld. Dus dat is echt waanzinnig. En ze spelen het echt, uh, echt heel goed. Ze doen ook achtergrondzang erbij. Dus ja. dat is... Uh, ja, ik heb ook het idee dat mijn stem bijna beter klinkt als ik met een band speel. Dus dat is een heel fijn gevoel. Dat is echt echt stad gewoon, vooruit, hè? Ja. ja. En het is veel meer vrijheid of zo. Ja. In de liedjes. Want nu heb je... Uh, dat, is wel helemaal, dat is ook heel fijn dat je dus een EP'tje uitbrengt. Ja. En ja. deze week is dat te krijgen. Ja. Waar is het dan te krijgen? Op allerlei online uh, muziekwinkels. Okay. Overal. Ja, ja. Dus onder andere iTunes. Ja. En je kan het dan sowieso vinden via dubism.com. Dubbism.com. Dabism, ja. ja. Dan moet je maar even proberen. Want, of moeten we gaan spelen? Ja, is en anders stuk. gewoon uh, Lea Rosier googelen. Ja, dan kom je kom er ook. kom je ook alweer een end. Ja. Nou. <laughs> Wat heel erg leuk is, um, um, dat jij op je site... Uh, maar ik weet niet of we dat al moeten laten horen. Want er is één nummer. Je hebt het hier in je lijstje staan als laatste nummer dat je gaat zingen. Ja, hè? ik ga het inderdaad ook nog even zingen. Ja, ja, want dat, dat vind ik zelf een heel leuk uh, nummer. Irie. Ja. En dat heb jij op die site van Dubism. Mm -hmm. uh, is er een soort remix contest. Ja, inderdaad. We hebben een contest. Dus dat houdt in dat we de a cappella van dit nummer uh, op online hebben gezet. Die kan je ook bij ons op de site uh, luisteren. Ja. www.adelinevanlier.nl. Dus ga je gang. Ga daar maar ook remixen. Ja? ja, en dan kan je die dus downloaden als je wil. En daar je eigen remix van maken. Dus gewoon de muziek die je wil erachter zetten. We hebben al best veel leuke reacties binnen. Ook wel nogal, ja. ja niet echt heel goed, maar meer om te lachen, zeg maar. Maar ja. het is toch leuk bedoeld. Maar het is echt leuk om te zien dat echt heel veel mensen toch wel een remix maken. Ja. Ja. Nou, we, voordat we een stukje remix moeten kunnen laten horen, zullen we eerst het uh, nummer. Zullen we dat dan nu doen? Zal ik die zingen nu? Ja, ja dus goed. Ja? Eh, Anne, dat is dan nummer 7. Ja. Nee, want het is wel heel leuk. Ik vind het ook. Uh... Dit is volgens mij ook wel een eetje. denk ja, ja, ik. Let's ik. hope uh... zo. Op zo. We're aiming for it. And we're aiming for it. Yeah. Lay on the microphone, singing for you all. Sitting at home, singing for you all. In the street, singing for you all. I don't care what you saying. I sing for me enemies, sing for me friends. I don't care what you're doing. I chant for me enemies, chant for me friends. I don't care where you come from. Or even where you're going. All I do is sing and chant. To my enemies and my friends. Don't stop the music now. Everybody feel I revise. Do stop being for All my enemies never know what's right. Never know what's right. Never know. Where you going, all I do is sing a song From my enemies and my friends. Don't stop the music now, everybody feel the ivory vibes. Do stop the informer, all my enemies never know what's right. Lay on the microphone, sing if all you are sitting at home, sing if all you are in the street are you Yeah. Wow. Ja, ik vind het echt een heel lekker nummer. Hartstikke ja, goed. Nou, uh, uh, en dit is dus op die, uh, die site, die Dubis, uh, Dubism. Uh, Dubism. Ja, ik, de, ik, vond, ik vond eigenlijk uh, al die... Ik heb, ik heb allemaal zitten luisteren ja. naar die remixes. Ik, we zullen een stukje laten horen van Amy remix. Hey, hebben we toch, hè? Uh, ja, had ik... Uh... Oh, ik ben benieuwd welke. Nou, en hij is eigenlijk heel raar, maar ik vind het wel grappig. Heel oh, rare, ja. Er dus zit ook een hele grappige rare tussen. Ja, Oké, okay, nou... <laughs> Woo! <laughs> <laughs> exactly. Ja, ik vind het minder mooi dan jij dan, dan in jouw nummer hoor. Ja, maar vind eigenlijk dat... had ik ze allemaal willen laten horen. Want het is zo grappig. Dat er zo. Uh, dat remixen vind ik, vind ik ook ja, zo'n ja. fenomeen. Ja, dat vind ik ook zo leuk. Dat, dat, ja. het kan iedereen toch iets doen met muziek? Ook al heb je geen ander. Weet je, als je Lekker. geen instrument kan spelen. Ja, ja inderdaad. Ja, nou goed. Dus het is een, <lacht> uh, uh, wat waar ga ik jou nog meer vragen? Oh ja, ik denk van. Uh, de, die, jij kwam met Sublime hè, als. Um, uh, zo'n zo iemand die jou daar heel erg uh, be, beïnvloed heeft... op de middelbare schooltijd al. Maar ik dacht, moet dat niet Bob Marley zijn? Ja, ook, ja. Toch? Eerst Sublime en toen eigenlijk Bob Marley. Want Sublime zingt ook weer over Bob Marley. Ja. Toen dacht ik, nou, ik ga toch maar eens wat meer Bob Marley luisteren. En mijn beste vriendinnetje luistert altijd heel veel Bob Marley. Dus, uh, ja, het blijft... Ik heb ook een nummer meegenomen van ja. Bob Marley. <laughs> Kijk, ze zit een bruggetje te maken. Ik kan het ook wel, hoor, radio maken. ja. Ja. En welk nummer heb je dan gekozen? Nou, Het is een heel oud nummer. Ik geloof uit de vijf. Is, ja, echt heel oud. Ik kan het eigenlijk niet zeggen. Ja? Maar het heet uh, Music Gonna Teach. En het gaat over dat je van muziek ook best wel veel geschiedenis kan leren. Dus niet alleen maar uit schoolboeken. Nee, en, en, en dan leert hij je onder andere de les dat uh, die Columbus... En die ja, uh, en die Marco Polo. Dat, niet helemaal, dat waren niet echt van die aardige mensen... zoals je in de meeste geschiedenisboeken leest... Maar er waren heel veel mensen niet, niet, niet erg aardig voor zwarte mensen. Hè? Nee, precies. Dat, dus dat ja. is het ook, om uh, wat meer zelfvertrouwen te geven. Okay, Daar goed. is Bob Marley heel goed in. We zaten even te kijken, want uh, je hoort dus een hele jonge mij bunny, uh, bunny Wade, Bob Marley. En uh, dit is uit 70, 72. Ja, sowieso. Een jong stemmetje. De, de, de, de reggae scene in Europa, is, is, is die groot? Mm, groter dan ik dacht in elk geval, ja. Sinds ik me bezig ben, ontdek ik echt dat er echt zoveel mensen toch wel een beetje gelijk gestemd zijn en zelf de smaak hebben, en in Frankrijk is het ook bijvoorbeeld echt gigantisch, de reggae scene in Duitsland ook wat groter. Want in Nederland, in Nederland is het wel beetje... klein, ja. maar ja, ja, ja. ik vind toch wel de, de, de scene die er is, is echt goed. Er zijn echt heel veel goede producers en bands en zangers en zo. Het is echt, uh, ja. echt hoe dat, weet jij hoe het zit met, met reggae in het Midden-Oosten en in de Azië? Mm, in Azië, ik weet dat in Japan dat ik het overal hoorde. Dat is echt heel populair, maar in Singapore helemaal niet bijvoorbeeld. Dus ik weet niet of het... Uh, ja, in Japan houden ze, houden ze wel van, uh, ik weet niet waarom, van dancehall en reggae. Je hoort het echt overal. Ja, over alles wat uit het Westen komt. Ja, misschien ook dat. <laughs> maar ze hebben ook wel gewoon die soort van zen-vibe van don't worry, be happy. Dat is ook wel Japans of zo. Oh ja, nou ja, goed, dat hebben we dan nu ook gezien, hè, met die... Met die <laughs> oh, al die arme, arme nou, mensen. Vreselijk. Ja, vreselijk. Um, maar, um, nu heb jij dus een, een, een EP'tje gemaakt. Ja. En dan ga je ook een album maken. Ja, dat is wel de bedoeling. Ik wil het liefst uh, eind 2011 een compleet album hebben. Ik heb al het materiaal al qua liedjes. Maar de meeste wil ik nog graag opnieuw opnemen. Natuurlijk uh, bij een band nu. Hè? Ja, precies. Of laten herproduceren. Maar ik, ik heb hele goede connecties gemaakt al. Dus ik denk dat het allemaal gaat lukken zoals ik het wil. Ja, want je had op je site, daar heb je, doe je heel mysterieus over... dat je misschien met iemand... Oh ja, inderdaad. Ik heb inderdaad een samenwerking lopen. Maar het is niet zo heel mysterieus op zich. Nee? Wat en, is dat? <laughs> nou, ik, ik heb een single die komt uit deze zomer... met een andere reggae-artiest. Uh, kan ik die kennen? Uh, niet, ja, niet echt, denk ik. Want hij is vooral in de reggae-scene bekend. Hij heet Marlon Asher. En hij heeft een Have liedje gemaakt. Uh, nee, hij komt uit Trinidad. Yeah. En zijn liedje, dat, uh, hij heeft een bekend liedje dat heet Ganja Farmer. Zo so, Yesama Ganja Planta. Zo, in, de, in de reggae scene is het best een bekend uh, liedje. En ik heb op zijn uh, rhythm, op dat rhythm, zo heet dat dan, als je een instrumentale yeah. versie van een liedje gebruikt, heb ik ook een liedje gemaakt met mijn eigen tekst. En dat naar hem opgestuurd, zo van, hey, mag ik dit, uh, mag ik dit doen? Dus toen had Marlon Asher zoiets van, nou, ik vind het eigenlijk wel heel tof. En misschien kunnen we samen ook een heel nieuw liedje maken. Dus nu hebben we helemaal een nieuw liedje gemaakt, uh, helemaal origineel... En uh, ja, ik kan niet wachten tot het uitkomt. Oh. Ik hoop dat het een zomerhitje gaat worden. Oh, Oké, okay. en wanneer, wanneer moet het uitkomen? Um, ik denk in mei of nou juni, denk ik. Juni, juli, zoiets. Oké, okay. nou goed. Ik zit, ik zit naar de klok te kijken. We hebben oh, nog maar tweeënhalve minuut. De is gevlogen. Oh, wat wil je? Nog een stukje live, maar dan, dan redden we het niet helemaal. Nee, dat is zonde. Is helemaal goed zo. Ik vond het mooi om met Irie af te sluiten, zoals ik net deed. Ja, toch? Ja. Het nou, is echt een lekker nummer. Misschien wordt dat wel een hitje. Ik hoop het. <laughs> ja, ja, ik nou, ga ik, ervoor. Ik zal het nog eens vaker draaien. dan misschien toch? En uh, ja, wat, wat, wat ga je deze week doen? Nou, deze week. Uh, dinsdag oefenen. Omdat ik achtergrondstemmen ga doen voor Tuxedo. Dat is een jonge uh, soort hiphopartiest. In de Melkweg hebben een optreden. Dus dat is heel spannend. Oh. Op het groot, grote podium in de Melkweg. Oh, leuk. Ja. Dus dan sta je nu dan nog als ja, maar Ja, precies. Weet. Maar wie weet ooit. Uh... Ja, waar droom je van? Hmm, nou, toch wel echt uh, wekelijks kunnen optreden en gewoon ervan kunnen leven. Of in elk geval gewoon er elke dag mee bezig zijn. Ja. Zonder uh, helemaal blut te zijn. Hey, en, en uh, altijd maar reggae? Ook wel eens hmm. iets, een blues, een soul? Een... Ja, ook wel. Ik ben nu echt nog helemaal met reggae, maar ik, heb, ik hou ook veel van hip-hop bijvoorbeeld. Dus het lijkt me ook sowieso leuk om een soort fusions te doen of samenwerkingen. Maar ja, er is nog zoveel te doen in de reggae. Zoveel genres. Want je hebt ook dancehall en ska en rocksteady en, en dub. Dus ja. eerst nog even de reggae zien. Ja. Ja. <laughs> hey, en, en ook een keertje ooit in Jamaica spelen? Of in ieder geval voor... Oh ja, graag. <laughs> zou, ik echt heel, zou ik me echt heel humble voelen als ik ook ja? wil spelen. Ja. Ja. Ja. En hoe kijken ze nou tegen jou aan? Zo'n zo nou, zo slank, blank <laughs> ja. meisje. <laughs> ja, ik uh, krijg eigenlijk alleen maar goede reacties. Ik heb nog geen mail gehad. Dat is natuurlijk heel makkelijk om mij te af, af te gaan kraken. Maar ja, dat valt me heel erg mee. Mensen vinden, accepteren me toch gewoon zoals ik ben. Maar dat want is ook zoveel, reggae, hè? Nou, want zoveel uh, witte meisjes zijn er toch niet, die, uh, die reggae zingen? Mm, nee, ik, ik ken ik, alleen Marcella Sue uit België. Ja, die is ook wel tof, maar dat is natuurlijk ook iets meer... Dat is niet echt heel erg reggae. Maar nee, ze nee, was dat ze natuurlijk een super toffe stem, heeft zij. Ja, het is wel leuk. Ja, goed. Hey, uh, uh, lieve Lea, hartstikke bedankt dat je hier was. En ik wens ja, je heel ontzettend graag veel gedaan. succes. Dankjewel. En dat ik dan de eerste was. Ja, ja, echt tof dat ik hier mocht zijn, zo okay. lekker midden in de nacht.